Vissen met het NOS Journaal. ZZP'ers die stagiair... ZZP Nederland, de organisatie die de belangen behartigt van eenmansbedrijven. bedrijven. ZZP Nederland reageert hiermee op het voorstel van minister Bussemaker om meer mbo'ers stage te laten lopen bij ZZP'ers. ZZP Nederland verwelkomt het voorstel, maar vindt dat er wel een subsidie tegenover moet staan, omdat het begeleiden van leerlingen en de bijbehorende papierwinkel veel tijd kosten. Reguliere bedrijven krijgen al een tegemoetkoming voor het begeleiden van stagiairs. De meeste vluchtelingen die verblijven in vluchtelingenkampen in Griekenland weten niet dat ze maandag kunnen worden teruggestuurd naar Turkije. In het kamp op Lesbos worden volgens artsen zonder grenzen nog geen voorbereidingen getroffen. De hulporganisatie vreest voor ongeregeldheden omdat de spanning stijgt. Politiemol Mark M. zou ook geld hebben opgestreken met handel in wiet. Volgens NSC Handelsblad heeft een vriend van M. onlangs bij de politie gemeld... dat M. ervoor zorgde dat er wietplantages werden ingericht... in leegstaande panden in Brabant en Limburg. Dinsdag beslist de rechter of het voorarrest van M. wordt verlengd. M. werd vorig jaar september aangehouden... op verdenking van het lekken van politieinformatie naar criminelen. Daarmee zou hij zeker 800.000 euro hebben verdiend. Het weer, wolkenvelden maken steeds meer plaats voor de zon. Vanmiddag drijft er nog wel wat hoge bewolking over. En het is een graad of 13 op de Wadden tot 18 in Limburg. Dan nou, vanavond en vannacht kan er een enkele bui vallen. Morgen zijn er meer wolken dan vandaag, maar dan wordt het met maximaal 20 graden wel iets warmer. Dit was het NOS Journaal. FM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 Daar ja.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 de ponde kind van het geland blond van haar en blond.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 Zag zij de jagers zo En hij hield haar brana Je ziet tot elkaar. Welkom woord. Een wip op met mij en al. Dit vond men toch wel wat al te gek. Ze klinkt in art, dus een ere plek. Op een bord in Latijn staat de Gaet van Piet. En ieder die je naar de school zingt, als je er ziet.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 Zelfs een rotterham met je Had de jongen iets gekregen Dan komt raad een kinderstem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 Ik hoof van jou, toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd, zich als Maria's ege hand beschoot, toen was Maria stilletjes getroost. Maria, Maria van Bahia, alle jonge harten klopten sneller voor Maria. Zij lachte tegen iedereen, maar niet ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen. We leefden tijd van de leer.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 derde week werd hij ontzettend krank. We vielen uit zijn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 en een blik zo en zacht. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zij bekronen je lieve gezicht. Zij verzachten de sporen der jaren.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 zich dan kussen laat wachten zijn, zie de geheime geren. En de lieve, nieuwe vraagje, stemt het paardje o oh, zo blij. Want geweet de antwoord dan een kus, ze zijn er geren bij. Doe je me, ruitje me bij mij, hoesje, slipstumie, Daar is, zie de geheime geren. Jij yes, zit ruitje zo, zijn lieve schreeuwend, Daar is, ik zie u toch zo geren de wereld draaien, door de vluchtje romantiek Daarom vraag ik, zie de geime keren met muziek Daarom vraag ik, zie de geime keren met muziek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 Nederlands discjockey, radio- en televisiepresentator... en afhankelijk wilde Beck een muzikant worden. En na zijn middelbare schoolopleiding... werd hij zanger en gitarist bij de band The Explosions...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 Ze klats vele uren overal de buren, maar waar ze nu vandaan haalt, ja dat snapt geen hond Oh felicitat!